Joek het met het NOS-journaal. Tientallen Russische vrachtwagen het had hebben afgeleverd in de stad Lugansk... waar grote tekorten zijn aan onder meer voedsel en medicijnen. Het konvooi stak gisteren zonder toestemming de grens over. Kiev was daar woedend over en noemde het een directe Russische invasie. De bedoeling is dat alle 260 trucks later vandaag terug zijn in Rusland. De Europese Unie noemt de moord op een Litouwse hoogwaardigheidsbekleder in Oost-Oekraïne een terreurdaad. Volgens Europa toont de moord nog maar eens aan dat het geweld in het gebied onmiddellijk moet worden gestopt. De Litouwse honorair consul werd gisteren gedood. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens de regering van Litouwen is de gezant ontvoerd en vermoord door pro-Russische separatisten. Litouwen is binnen de EU een van de grootste critici van Rusland. PVDA-leider Samson zegt dat de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten de spanningen tussen bevolkingsgroepen rechtstreeks naar Nederland hebben gebracht. In een interview in de Volkskrant verwijst hij onder meer naar terreurgroep IS, die ook in Nederland aanhangers heeft. Samson pleit in het interview voor meer lef om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie en een consequente aanpak van discriminatie.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 Waarom de politie gericht heeft geschoten is niet duidelijk. Mogelijk waren de mannen gewapend. Eerder die avond was de groep betrokken bij een vechtpartij. Het weer, wolk en zon wisselen elkaar af. en trekken buien over het land. Vanmiddag mogelijk met hagel, forse regenval en onweer. Het is een graad of 17. Dit was het NOS Dit van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A10, de Ring van Amsterdam... tussen Volendam en de Zeeburger Tunnel, drie kilometer... En door werkzaamheden op taal 15 van Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum, ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 When you are young and callow fellow, try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender.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 That love was an ember About to billow Try to remember And if you remember Then follow Het was uh, uh, heerlijk, Harry Bellefonte. Ja, Try yeah. to remember. <laughs> Wat een heerlijk oudje. Ja, we, we zijn ja, weer terug. Dus ja. uh, we hebben even uh, een plaspauze gehad. Ja, dat was wel even nodig. Geen uh, we missen. Ja, Precies. Geen wildplassen, maar een plaspauze. Ja. Um, we hebben nog even uh, niet de juiste gast hier. Dus we gaan vast, omdat we straks een beetje krap zitten, het hebben over de agenda. Ja. Nou, ik wil in ieder geval even melden dat er dus een tentoonstelling is uh, bij het Zandvoorts uh, Museum van Historic, Historic Grand Prix. Ja. 75 jaar geleden voor het eerst dus uh, vond. De eerste straatrace plaats en dat is dus in het zand voor het museum. Daar ja, moet ja. je echt naartoe, want ja, het is dus fantastisch prachtig wat ja, daar ja, te zien ja. is. En dan uh, is nog steeds tot 30 augustus de zomerexpositie in de Agata Kerk Elke zaterdag van 2 tot 5. Ja. Wat vandaag ook is, is de jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Noord. Dat is vanaf uh, vanochtend 7 uur al uh, tot vanmiddag 2 uur. En um, daar is uh, vanavond ook een barbecue. Hè? Ja, ja. Als dat ja. tenminste doorgaat, ja, als het met. Want, uh, er zijn en vier... Uh... Indisch Buffet horen we al. Indisch, ja. Oh. Maar rest, dus, er zijn vier biervaten ja. gestolen. Hè? Dat... Ja, dat is het is Dat vind ik zo asociaal ja, ja. wat daar gebeurd is. Maar goed. Ja. Eh, het moet uh, dingen gebeuren, hè? Ja. Nou ja, goed. We hebben net gehad het scoutingseizoen. Dat is nog vandaag tot vijf uur op het uh, Raadhuisplein. We hebben het net gehoord. En uh, dit weekend is er colo, sportieve op het circuitpark Zandvoort. Met uh, mooie Italiaanse uh, auto's. En om elf uur vanochtend is begonnen schaken op het strand. Bij Meijer aan Zee. Dat is. Uh, ja. Schaaktoernooi? Schaaktoernooi, ja, precies. ja. En er is ook uh, swing session uh, party bij uh, Strandpaviljoen Zuiderbad. Vanaf 1, uh, 21, vanaf 9 uur vanavond 9 uur. bedoel ik. Ja, 21 uur tot 100 uur. Ja. Dat klinkt ook wel een beetje ja, raar. En, ja. en dan morgen is er de kinderspeeldag hè? in Oud, ja, Oud, Noord, ja. ja. Vanaf ja. 11 uur tot uh, 4 ja. uur in ja. Nou, We inderdaad. hopen dat het uh, ja. droog blijft. En dan is er uh, morgen ook Tango aan zee. Bij Meijer aan zee. Dat is vanaf 5 uur tot 10 uur s avonds. Ja. En van de week uh, hebben we, dat is woensdag denk ik, hè? Ja. en uh, de beach op uh, ja, uh, Paulus Loot bij nummer 1A bij Vogels. Ja. Van, uh, van 8 tot 10. Precies. Ja, nou. en dan natuurlijk het weekend, hè. 29, 30 en 31 augustus. De historic Grand Prix in het uh, circuitpark Zandvoort. Met uh, op 30 augustus de grote Grand Prix-parade door het daar centrum, moet hè. Je bij zijn. Vanaf 7 uur zaterdag. Dat wordt weer een ja. feest. Ja. En dan vrijdagavond is er natuurlijk weer smartlampen en levensliederen ja. zingen bij Café Koper. Daar kan ik dit uh, keer niet bij je zijn. Je bent er, er altijd heb, bij, Nee, he? ja, ik ben er altijd ja. bij, maar ik heb een bruiloft, Dus ik, ah. helaas moet ik dat uh, Oh jee. Dat dus Maar het is afmelden. elke maand, hè? Het is elke, elke maand, laatste vrijdag van de maand bij okay. café kopen. Ja, ja. smartlappen zien. Nou ja, 30 augustus is ook weer een muziekfestival op het Raadhuisplein vanaf 6 uur. En het museumpodium is er ook op dat 30 middag, augustus. Hè? Dat is middags. Ja, ja daar we de En dan dat de 31ste is de kofferbak op het Gasthuisplein. Ja. Daar, uh, ja, dat is ook weer heel erg. Heb ik ja. ook meegedaan de laatste keer. Nou, ook ja, ja, voor is de leuk, laatste he? keer. Ja. Erg leuk. Ja. In september is dan nog de laatste keer uh, van deze serie. Precies. Nou, ik dat, uh, dat, zie uh, nog steeds niet. ...onze gasten binnenkomen, eerlijk gezegd. Uh, anders gaan we gewoon een muziekje draaien. Dat lijkt me een goed idee. Pak gewoon de volgende. The Doors. Raiders. Riders on the Storm. Een Klein beetje genekt, want we zijn en de storm zat. En de gasten zijn aangeschoven. Dus bij ons is uh, aangeschoven, net uh, Peter den Boer. En uh, was al aangeschoven, Ruud Luns van Natuurmonumenten. Uh, Peter den Boer, jij bent uh, hoofdreiniging groen van de Stavoren. Dat bedoel ik. Uh, met Peter gaan we het hebben over de meeuw. en uh, wat uh, de meeuw aan overlast uh, geeft hier op het ogenblik in het dorp. En met Ruud gaan we praten over de natuur. Brug die volop in gebruik is. Ja. Um, dat is een half jaar na de oplevering al een uh, enorm succes voor de beesten. Hè? Zeker. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik heb even een foto meegenomen, maar jullie het laten te zien. Kijk, het was natuurlijk een, een kale, ja, noem maar een kale zandbak. Ja. En ja, dat is toch heel snel gaan groeien. Daar is ook met zorg naar gekeken hoor. Door wat daar moest gaan groeien. Hè, dus, dus geen, uh, laten we zeggen, van het mooie gele zand. Nee, wat, wat grijs zand, dat noemen wij dan, dat wordt dan grijs duin. En daar zitten al die zaden in. Oh, dat, is, oh, dat, dat, zit dat zit er gewoon in. in. Ja, oh, en dat is even okay. een kwestie van wachten. Het, he? het ziet er op die, ja. Ja, dat kunnen mensen niet zien, maar wij wel. Het ziet eruit alsof het geplant. Is, maar dat is dus gewoon natuurlijk eruit gekomen. Ik heb foto's Ontsproten. van een half jaar geleden, was het kaalzand en nu dit. Ja, en, en, en daar komen en, dat soort dieren. En wat, zijn, wat zijn dit voor planten? Eh, van van oh, vergeetmenietjes, viooltjes, ja. eh, nou, allerlei leuke plantjes, slangenkruid, eh, typische zeeplanten, staan er ook nog tussen als zeerakket. Dus. En zijn het unieke, unieke planten? Of, nee, ze te gelukkig ze allemaal. Kijk, de, de, de zeldzame dingen, nou ja, die komen later eh, wel. Ja, ja, ja. Maar we hebben... De, de brug wordt... Uh ruim gebruikt. Welke beesten maken er voornamelijk gebruik van? Nou, voornamelijk eerst nog de kleine dieren, want uh, laten we zeggen de, je ja, ziet het was... hoe, dat het nog vrij kaal is. Ja. Uh, dat betekent heel weinig dekking, dus ja. Um, en laten ze zich niet zien natuurlijk. Nee, kijk, voor een hagedis ja. is dit nog een brug te ver. <laughs> <laughs> nee, maar dat, het, dat klinkt die moet echt een paar honderd meter kaal zand oversteken. Nou ja, er zitten uh, vogels uh, als ja. bijvoorbeeld een torenvalk, die denken van ja, dat is een unieke kant. Ja, dat is mooi. Die, dan, dus, Springen en, uh, dus en grijpen. Nog wel wat meer begroeien. begroeien ja, dan ja. komen die ook wel, maar konijnen, ja. eh, vos bijvoorbeeld. Ja, oh, ja, die, het ja. Vos was de eerste. Ja? Ja, ja dat is een... maar het. Maar het is nog afgesloten voor de herten of niet? Ja. Blijft dat zo? Uh, dat hoop kijk, ik niet, ik hoop want niet er is er ook op niemand, hoop ik ook niet. Maar, volgens mij is die brug daar speciaal voor gekomen. Uh, nou, de brug is voor alle dieren gekomen. Ja. Kijk, bedoel, als we als van als te Nee, tevoren... maar de inzet is volgens mij de, zijn de herten geweest. Nee. Hè? Men ja. had het erover dat de herten te veel waren aan de ene kant. Ja. En, en men, hè? dan konden die herten naar de andere kant of is dat een nee, sprookje? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is, kijk, het, het was een brug, is een verbinding tussen uh, grote natuurgebieden. En in dit geval, uh, zelfs Europees gezien, belangrijke duingebieden. En daar is die brug voor alles bedoeld. Ik denk dat als we wat tevoren hadden gezegd dat die alleen voor de herten zou zijn, dat dat het dan veel moeilijker was geweest om hem oh, aan te, te leggen. Ja, want hij heeft jij... een heel veel geld gekost. 7 ja, <laughs> miljoen wat... of hoeveel was het? Maar wel binnen de begroting. Hè? Dat vind ik in Nederland altijd uniek, op prijzen waard. Dat is mooi. Want er zijn zakprojecten ja. die dat niet halen. Ja, maar goed, dan is zo'n bedrag is nog wel veel. Ook al blijf je binnen de begroting. Ja, ja. ja zeker. Maar, ja, het is, is dat de moeite waard? Vind je? Ja. Ja, dat zou je natuurlijk altijd wel zeggen. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat dat ook. Eh, bijna alles wat gebouwd wordt of waar geld in gestoken wordt. dat moet rendement geven. Hè? Dat moet zichtbaar rendement geven voor de mensen. Maar dat, dat, dat heb ik hier niet bij, voor mijn gevoel. Kijk, deze brug is, is niet alleen zomaar een, een natuurbrug. Je kan er als voetganger overheen. Er kunnen ruiters overheen. Er kunnen mensen van een Nieuw Unicum overheen. Hè, met, eh, en dat, dat vind ik. Ja, die, mogen, die kunnen, die kunnen de, vanuit hun de... Unicum zonder uh, die drukke uh, zandvoorslag over te steken. Ja. Kunnen ze naar de andere kant? Oh, nou, okay. dan komt er komt straks ook nog een, een andere verbinding naar, naar, naar de Amsterdamse Waterlijn Duinen. Ja, dat er komen uh, nog, en nog twee berichten in ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, alleen, kijk, wij mensen weten dat, omdat jullie ervan bericht, berichten. En, eh, omdat de natuur bemoeit zich erin mee hoor. <laughs> maar, maar er staan geen bordjes voor, voor de dieren van hier rechtsaf of nee, hier linksaf. Nee, nee, dus nee, nee. Dat kost tijd. Ja, het heeft tijd nodig gewoon. Dat het, en, het, ja. het is net als een nieuw huis. Uh, bedoel, het ja. moet ingericht worden. Nou, ja. dat doen wij snel. Nou ja, dat ja. duurt voor de natuur wat langer. Ja. Dus ja. En er zijn ook veel vlinders, hè, had ik begrepen. Hè. Ja, Allerlei soorten vlinders die, komen op die. Juist, op die rijkelijk bloeiende dingen. En, ja. en, die hebben gewoon wel die ruimte nodig ja. om, om, om eroverheen te komen. Ja. En, en de meeuwen, om even een brug te, te, te slaan naar de meeuwenoverlast. Dus komen daar meeuwen? Nee, nee absoluut niet. Die hebben daar niks nee, te, he? te zoeken. Oh ja, tenzij he? we brood gaan strooien, maar dan, dan roep je het probleem over. Nee, ja, okay. Nou oh ja, dat zal mijn buurman over vertellen. Dat is, uh... nee, die zal je op de brug nauwelijks zien. Ja, hoog. Hoog in de lucht. Ja. Maar goed, wat, wat is er nog meer, zeg maar, uh, wat is, is gaan groeien... wat jullie misschien niet verwacht hadden? Of is het allemaal volgens plan, zeg maar, oh, gegaan? Als dat zo was, dan hadden we even de Nou ja, op de andere kant van de foto staat een, een bijzonder uh, insect. Een harkwesp? Een harkwesp, ja. Een harkwesp. Hij wordt west, je ziet al een wesp, omdat hij die geel-zwarte strepen uh. heeft... Maar dit is echt zo'n specialist... Hè, die echt dat open zand nodig heeft... samen met een, met een aantal behoorlijk zeldzame soorten springharen... en die paramoervlinders. En ja, daar waren we wel erg blij mee. Dat dat zo snel ging, uh, hadden ook wij niet verwacht. Maar wat, een hark, wesp, ik, ik denk ja, aan een hark... dus die harkt zich, zeg maar... Als, als hij op een gegeven moment graaft, dan met die kleine voorpootjes harkt hij het opzij. Ah, okay. nou, daar heeft hij zijn naam aan te danken. Okay. En en passant, vanwege dat zwart-gele, heeft men ook maar nog... Maar dat doet hij om zijn voedsel te zoeken? Of wat, waarom haar? Ja, dit is, dit is eigenlijk ook een rover, hoor. Hij graaft zich in. Eh, nou, hij graaft... Bijvoorbeeld, hij moet een nestgangetje graven. Eh, Meestal leggen hun eitjes onder de grond. En ja, hij, hij, hij vangt andere insecten. Het is een... Uh, maar voor de mensen, nee... Hij is niet I, gevaarlijk, oh, hij oh, bijt okay. niet. No, niet Het is een uiterst zeldzaam ding, dus als je hierdoor geprikt wordt dan... Dan ja. uh, ben, ja. ben je nog blij ook. Nou, <laughs> zijn mensen. Oké, ja. <laughs> ja. Okay. ja. Over, over de meeuwen, want ik, ik, ik wil toch een je klein beetje een, een, een brug slaan naar die meeuwen, naar die meeuwen toe. Uh, die meeuwen die zijn eigenlijk alleen maar bij huizen. Hè? Tenminste, die, die, die, die leggen de nesten in uh, bij huizen, op daken. Dus die komen eigenlijk, behalve dan dat ze de overlast geven op de stranden... in die natuur niet voor. Nou, ik werk onder andere ook in het Wormen is uh, Dat ligt hier dan al vandaan. En daar hebben we bijna een duizendtal kleine mantelmeeuwenbroeden. Dus uh, ja, die zijn er zat. Die zijn er. Die gaan niet allemaal op ja, daken zitten. Zeker. Zijn het mantelmeeuwen die hier in, in waar wij overlast van hebben? Nee, niet. Nee. Dat is een, soort meeuw. een ander soort mee. Ja. Met name zilvermeeuwen denk ik. Ja. Ja. Wat, wat is het, ja. het grootste? Ja, ik bedoel, ja, we weten het wel wat het overlast is. Als je een broodje bestelt uh, op het strand en je loopt ermee in je hand, dan is ja. de haring die erin zat, die is weg. Ja, er wordt, uh, er wordt overlast ervaren door de Meeuwen ja. en uh, de, de inwoners die, niet alleen van Zandvoort, maar het, sinds afgelopen weken is het een, lijkt het een hotter item geworden ja. te zijn, ja. uh, ook landelijk. Ja. Men heeft last van Meeuwen en uh, kan daar weinig aan doen vindt men zolang die beesten uh, beschermd zijn. we behoort tot de... Beschermde diersoorten. Diersoort, ja. met heel veel andere dieren. Ja. Waarom is dat? Ja. Zijn dat er bij Dat zijn regels. Er zijn, zijn, uh, uh, uh, zijn, volgens mij, wereldwijd zijn regels opgesteld... dat je van bepaalde ja. diersoorten... als er minder dan zoveel zijn... dan zijn ze... <coughs> um, Beschermd en als er nog minder zijn, zijn ze bedreigd. Bedreigd, bedreigd en beschermd wil zeggen dat dan de overheid zegt je mag bepaalde maatregelen niet nemen om ze tegen te houden of om ze terug te dringen. Nou. Punt. En nu is er toevallig afgelopen week zijn er stemmen opgegaan om, om landelijk in de Kamer dan te kijken of bepaalde dieren waaronder nu meer ook, of je daar een ontheffing voor kan krijgen. En in, we hebben nu over Zandvoort daar is een, ontstaat een roep om iets te doen aan de overlast en dan uh, uh, gaat men uh, ook naar de gemeente eigenlijk met de roep doe wat ja. Nou, en dat heeft, uh, de wethouder heeft nu uh, dat opgepakt en uh, we zijn aan het kijken de gemeente wat er kan gebeuren wat ja, want, ja. er al of niet aan gedaan kan worden ja. En uh, als, je, als je überhaupt iets zou willen doen... dan kom je altijd bij het ministerie terecht die dan een toestemming moet geven. En de toestemming bestaat uit het verlenen van een ontheffing... om bepaalde dingen die nu niet mogen, dan wel te mogen doen. Nou, Zoals? Uh... Bijvoorbeeld zorgen dat die meeuwen niet kunnen nestelen. Hm. Of bijvoorbeeld onder strenge toezicht door een gespecialiseerd bedrijf. Uh, iets met die eieren doen die, die nog uit moeten komen. Maar er zijn een heel beperkt daar is de, Het ministerie is daar heel streng op. En die heeft. Een, een jaar of vier, vijf geleden zijn een paar gemeenten begonnen. waar, ze, waar het ministerie schoorvoetend. ontheffing heeft gegeven. Dat is onder andere Haarlem, Alkmaar en Leiden. En die mogen dan onder streng. Toezicht, uh, krijgt een ontheffing, die mogen dan dus maatregelen laten nemen. En het ministerie wil graag ook weten wat de gevolgen van die maatregelen zijn, want dan hebben ze er ook wat aan. Dat is ook een beetje de reden om die ontheffing te geven. Ja. Nou, wat gaat Sandvoort nu doen? Sandvoort heeft zich verdiept in wat er wel en niet mag. En inventariseert nu wat is er voor overlast. En Sandvoort gaat nu op een nog niet bepaalde datum eind september. Een avond organiseren om aan inwoners, politici en bedrijven voorlichting te geven... over wat er nou aan de hand is, wat wel en niet zou mogen. Ja, en de, de woners zelf ook, moeten he? doen. He? Wat ja. Het, ja. Ook, de, ook de inwoners ja. kunnen ja. ja, doen. Nou, wat we vooruitlopend voor al gedaan hebben, wat we nu aan het doen zijn, wat nu ah. loopt is alvast vragen om een ontheffing. Dat we ja. een soort meeliften... met die gemeenten die ja. dat al hebben. Ja. En als nee, je die dan... ontheffing dan niet krijgt... Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval daarvoor je best gedaan. Wij ja. denken ja. dat het best wel mogelijk zou kunnen zijn... om ontheffing te krijgen. Zodat we dan volgend voorjaar... voor de broedtijd begint... als we al maatregelen zouden gaan nemen... dat je die dan kunt nemen. Dat je dan tijdig. bent. En misschien... ik wil daar toch even op terugkomen... op die verantwoordelijkheid van de mensen. Want je ziet nog steeds dat mensen ze voederen. En dat is natuurlijk in het centrum. De mensen eten een patatje. Mensen doen het een patatje, vinden het hartstikke leuk. Maar ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Dat is ook zo. En Wij willen met z'n allen ook... Nou ja, heel globaal gezegd, ge alle soorten van overlast worden natuurlijk bijna altijd door mensen zelf veroorzaakt. Ja, ja. Zeker. We zouden willen met z'n allen dat mensen dat allemaal niet doen. En, nou dan kun je, uh, een beetje gaat, ja, je moet je voorlichten. Ik heb het idee dat dat wel meer landelijk komt. Ja. Uh, als je eentjes voert, dat vinden we allemaal heel lief... maar ja. daar duiken ook meeuwen op. Uh, ja, ja, uh, ja. Mensen die uh, eten weggooien... daar komen ook ratten op, maar ook die meeuwen komen daar op. Dus mensen kunnen ook heel verzelf doen, dat klopt. Wat, wat wel heel lastig is, want dat zie ik... als ik dan heel vroeg ochtends uh, naar mijn werk toe fiets... en uh, de, de zakken zijn s'avonds buiten gezet met het ja. huisvuil... Nou, die meeuwen die maken echt al die zakken gewoon kapot geprikt. Ze in zijn daar heel slim in. At, natuurlijk, er zijn in Zandvoort... 8500 huisaansluitingen. En van die 8500. Zijn er. Uh, een, een, een krappe 200. Die zakken aanbieden. En de rest is allemaal geslaagd. Ja, Wat ja. mensen natuurlijk wel ja. doen. Is die, die, die rollen open laten staan. Ja. Op die en ja, dus ja. naar nou, verhouding zijn dat er niet veel. Maar je hebt wel gelijk. Dat ook dat gebeurt. Ja. De gemeente heeft. Uh, een aantal jaar geleden. Uh, een, een, uh, een zogenaamd anti-meeuwenzak uh, geïntroduceerd. wat iets helpt, maar dat. Ze maken dat, alles dat open. Daar zijn we ook bezig ja. om aan te kijken. Dat is ook stuk, ja. hè? Dat is echt ja. niet normaal. Ja. Maar, maar we hebben nog maar op een minuscuul aantal uh, huisaansluitingen. gebruiken we nog straks omdat mensen boven wonen. Ja. Of heel apart. Vooral in het centrum ja. dus. He? Want dat, dat hier in het centrum, daar waar, waar je zeg maar ook de meeste. Uh, uh, meeuwen en mm -hmm. uh, eten. Ja. Daar, zijn de mensen, en daar hebben de mensen zakken. Ja. En die maken ze open. Die hele kerkstraat is alles, alles gewoon compleet bezaaid ja. met troep ja, maar wat die, ook die daar meeuwen. En vragen hadden. wij aan mensen om het zo laat mogelijk buiten te zetten of, en om hun eigen verantwoordelijkheid te hebben. En ja, we, we proberen ja, maar, maar ze zijn ook doen. heel agressief, hè? Ook die meel Op het strand. Als lijken ze daar, agressief, ja. ja dat, dat is natuurlijk alleen maar het... en ook in de tijd dat er jongen zijn. Dat zijn. maar goed, Ja, het, in een bepaalde het, periode. Het zijn, het ja. Klopt. Ja. Maar dat is de natuur uh, waar we het mee om Maar te wat doen. is hun ja. eigen. Wat, wat eten ze normaal eigenlijk een meel Wat eet een vooral af alles? Af? Ja. Alles. Vroeger ook. Samen met noemen wij dat. Het zijn net pedaalemers. als je op zijn staart gaat staan, gaat die bekken open. Ja? Nee, eten alles. Ja. Dus dat is een en bij de is een en, uh, dus, uh, en, Daar is altijd eten. Ja, dus op, we hopen op die avond wel meer info te kunnen geven. Wat ik van tevoren al roep is eigenlijk twee dingen. Van, uh, mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid. Zorg dat een geen eten ligt. Ja. En de tweede is: denk niet dat als je, je maatregelen neemt op dak A dat ze dan niet naar dak B gaan. Ja. dat ja, is het ja, dus tweede. Ja, dus ja. En misschien gaan. nog iets meer bij de bij de mensen die hier zeg maar snackbars of andere ja. eetgelegenheden ja. hebben maar, om de, maar de maar mensen Die doen, dat al? Ja, maar ja, ja, ja, die doen dat al. Die doen dat al. Dat doen we ook. Ja. ja. Maar, het, het, maar toch. Ja, je kan dat. Het is ook, uh, voor de een vindt het vreselijk. De ander vindt het ontzettend leuk om een patatje in de lucht te gooien. En zo'n ja, meeuw uh, in, zijn, in een ja, duikvlucht ja. te zien. Ja, ja. ja, ja dat dus blijft je toch Ja, dat denk je niet zo heel erg ver. Dat ja, is wel jammer. Maar goed, ja. dat gebeurt ja. inderdaad. Ja. En die andere meeuwen waar we het over hadden. Waar we, die dus die nestelen in Mantelmeeuwen. Mantelmeeuwen. Mantel wat, wat, wat eten die? Ook van alles. Meeuwen, zijn, dat is waarom, die, waarom ze succesvol zijn. Omdat ze alles eten. Kijk, vogels die bijvoorbeeld maar, een, maar één soort voedsel hebben. Specialisten. Ja, die hebben het gewoon moeilijk. Als er maar ook wat met hun eten gebeurt, is het over. Ja. Maar die ja, kraaien en ja. meeuwen zijn, zijn ja. specialisten. Ja, die eten alles. Dat uh, nee, kraaien alle welke, reden dan om te nee. zeggen dat, uh, dat die bescherming van die meeuwen er wel af kan. Ja. Omdat ja. ze even ja, overleven. Maar dat gaat niet zo uh, makkelijk. Er zijn er genoeg. Er zijn, uh, of, volgens mij er zijn Zeggen. Er zijn tientallen, honderden vogelsoorten die beschermd zijn en die ook uh, ja, ja, eten. Ja. Wij hebben nu ons geconcentreerd op hier de meen, op de meeuwen. Ja. In een andere gemeente gaat het over ganzen en in de derde gemeente ja. hebben ze last van kraaien en, ja. en een zwermen met kou waar ze gek van worden. Dus ja. er is ja. overal van alles. Wij gaan ja. ons uh, in, in september concentreren op de meeuwen. Ja, ja, er goed. Moet, er ja. moet ruimte en mogelijkheden zijn ja. om, om te kunnen beheren. Dat ja. maken wij ook mee. Ja, dat is ja, het. Het. Ja. het is goed ja. dat, dat die dingen beschermd zijn. Ja, tuurlijk. Uh, en je kan, en de, er kan ook heel veel binnen onze wet. Maar ja, er zijn ook, straks ook mensen die gaan bezwaar maken tegen genomen ding. Ja, dat, dat zou je ook ja. krijgen. Dat maken wij mee, dat maakt ja. de gemeente mee. Wij leven gelukkig in een vrij land. Dat ja. kan allemaal. Ja. Ja. Maar het is wel lastig. Het ja. heeft ja. zijn ja. voor- en zijn nadelen. Ja. Maar goed, wij moeten afsluiten. Ja, uh, bedankt gaan. dat je even kunt komen ja. vertellen over en, wat er gebeuren kan. Tot en, eind september. Ja, dan, dan, dan Wij dan weten weer we de... iets ja. over de brug. En ja. dat, dat het ja. heel druk is op de brug. En het is heel mooi dat ze die foto die je hebt ja. laten zien van die plantjes die daar groeien. Dat is wel heel ja. bijzonder. Dus iedereen moet eigenlijk even langs die brug om te kijken hoe mooi het daar is. Even stiekem ja. over de kant heen. Even ja, ja, ja. over de kant heen. Precies. Ja. Nou, bedankt voor het komen. En, uh, we gaan een muziekje luisteren. Ik weet niet meer wat, maar... Blow... van uh, Stevie Bij ons is aangeschoven... Uh, ...Rob Harms, goedemorgen. Goedemorgen dames. Goedemorgen en Linda Geurtsen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, dit is een heel spannend moment. Er worden ook foto's gemaakt en zo. Het is echt een scoop. Want uh, we hebben een nieuwe voorzitter... En uh, ze zit tegenover ons. Goedemorgen Belinda. Ja, goedemorgen. <laughs> ja, dankjewel. En uh, Rob, Rob gaat even vertellen hoe dit is ontstaan. Ja, afgelopen maanden zijn wij uh, als bestuur van CFM uh, zorgvuldig op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Nadat uh, Pieter Joustra is gestopt bij, uh, bij de omroep. En uiteindelijk hebben we een goede uh, nieuwe voorzitter gevonden, en dat is Belinda. Ja. Welkom. Ja, dank jullie wel. Het ja, uh, bestuur moet dan wel officieel besluiten, hè? Okay. zeg ik dan. Okay. Dus, uh... Ja, dat is waar, dat is waar. staat ook uh, in de krant uh, dat je vanaf uh, 21 augustus de voorzitter bent. In september word je officieel benoemd. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Maar dan het bestuur heeft, neem ik aan, al met elkaar gesproken. En nee. zijn het er al over eens dat je, dat ik je gaat komt? Ik ga daar vanuit. Ja, <laughs> maar heb je er wel tijd voor, Belinda? Want je bent natuurlijk al hartstikke druk. Nee, ik heb er wel tijd van. En voor sommige dingen moet je ook tijd maken. Vind ik ook dat hoor. Dus Daarom straat. zit dat vind ik, ik hier wel. Ook. Dus ik vond het ook dat ze... Eigenlijk dat ze me vroegen vond ik het nog een eer. Ja. Ja, ja toch wel dat ze, dat ze... Ja, ze zijn op zoek. En dan uh, toch een bepaald profiel. En dat, dat ze zoiets hebben van... Nou, daar voldoe ik aan. Dus ik vond het, uh, ik vond het erg leuk. Ja. En dan na zoveel jaar... Indirect kom ik dan toch weer terug bij de... Bij de dat gebeurt genoeg vaak, hè? Ja, ja, ja dat ja, is, uh, het was in, ja. De, in de jaren negentig. Zit ik even naar op te kijken? Dat ja, was dat heel lang geleden. En als de jonge jaren, toen heb ik uh, diverse jaren, ik weet niet eens exact hoeveel, maar dat maakt ook niet uit, uh, in het uh, PBO gezeten. Het programma Beleid Bepalend orgaan, zoals dat een heel netjes heet. Het toezicht op de omroep. Dus in die tijd uh, met diverse mensen, nou ja, toen zat Rob er al bij. Dus nou ja, zoveel jaren dan uh, komen dan we terug. En dan kom je weer en terug. Aan de andere kant. Ja. Ja. Hartstikke Graag. leuk. Ja, ja. leuk. Maar heb je, heb je specifieke dingen waarvan je zegt... Van nou dat, dat, dat zou ik heel graag willen doen of willen veranderen? Of is dat nog te vroeg om dat te zeggen? Nou, ik vind het al te vroeg. En als je al gaat kijken wat er gebeurd is... ik heb ook een, een, een, in de nieuwsbrief even mezelf voorgesteld... als ja. je ziet wat er gebeurd is de afgelopen tijd... is dat al heel veel. Ja. Is er is gewoon een hele positieve weg ingeslagen. Uh, een nieuwe, nieuw gebouw natuurlijk. Ja. Netjes ingericht. De eerste stappen met, met de tv. Een app die er nu is gekomen. Uh, de de programmering... He, horizontale programmering, zoals ja. dat dan heel netjes heet. Dus dat er gewoon eenduidigheid een is, dat er ook duidelijkheid is voor de luisteraar. En dat is goed. En die weg moet je gewoon rustig aan voortzetten. Nou, dan hebben we volgend jaar natuurlijk helemaal een, een het, mooi jaar. Een jubileum. Hè? Een jubileum, 25 jaar. Dus ja, Dat is, het is wel heel bijzonder. Dat wordt een hè? mooi feest, hè? Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, dat is voor de feestcommissie. Maar dan, uh, ik, daar sla ik me ook wel tegenaan, mooi hoor. Maar, moeien, want, uh, ja. maar dat, dat is gewoon leuk. Dus dat, dat moet je ook gewoon op die manier. Moet je dat gewoon nu rustig uh, moet je dat voortzetten. En je hoeft niet het hele roer om te gooien. Want ik vind dat. Maar dat is ook niet cool, goed, hebt. denk ik ook. Als je nee, het ook maar dat is ook helemaal doet. niet nodig. Nee. Nee. Ik, vind nee. dat, ik vind dat het uh, goed gaat. Dingen kunnen altijd beter, maar ja. dat is overal. Ja. Nou, daar zit de uitdaging in om dat met elkaar te doen. En een van de dingen wat dan wel uh, op, op stapel zou moeten staan... is een nieuwe luisteronderzoek... Dus dat we oh, okay. dat willen gaan doen. Dat is een goeie. Goede. Ja, ja, tot nu toe waren wij... Hier, dit ja. is het best beluisterde ja, programma. Maar ja, ja, ja, ja, ja. ja. wie weet... Dat is wel weer. zo. Is. Ja. Ja. Nee, dus daar, dat, dus dat, dat zou kunnen. Maar dat ja. weet je niet. En nou, ja, meet is weten in dit geval. Ja. Dus dat is een, wel een pijler we, waar we... Ons Hoe op pak je zijn. zoiets aan? Wat, wat, wat, wat, uh, ik, wat doe je dan? Overleg met... met, met uh, uh, Hogeschool uh, in Holland... Om, oh, te kijken, die, ja, om te ja, kijken oh. of je vanuit de studenten daar dat ze daar een onderzoek voor kunnen opstarten. Dus een mooie stageopdracht, een mooie leeropdracht ja, ook voor scholen. Ja. En ik denk dat het mijn taak er ook is om die verbinding op die manier te gaan leggen. Nou, nog, nog meer bekendheid ook, uh, ja, zeker. Uh, denk ik. Hè, da, toch ook dat is heel. belangrijk. Ja. En uh, CFM is ook heel uh, druk bezig met uh, social media. Ja. De Facebook site van uh, ZFM Standsvoort. Ja. Mocht uh, iemand hem nog niet gelijk hebben, van like hem, word vrienden. <laughs> En, uh, en we hebben een CFM-app. Ja. Dus dat is een, uh, een app die je kan downloaden op je telefoon of uh, tablet. Gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En dan krijg je het laatste nieuws van CFM en het Zandvoortse nieuws als eerste op je telefoon. Oké, okay. nou dat is wel en, download hem nu. Ja, ja. zeg, en de, de, de site, de site van uh, C CFM. Wij krijgen ook een nieuwe website. Ja, dat bedoel dat ik, is, ja. Dat is, die... is nog een nieuwtje. Okay. Die hopen we binnen nu en een paar weken te lanceren. Dus hou het in de gaten. Ik denk dat via de app wel bekend wordt gemaakt. Dus, nou ja, zo zie je okay. dan maar weer. E en okay. volgende week met de historische Grand Prix. Wat, uh, wat gaat er dan gebeuren? Uh, wij hebben verslaggevers uh, op het circuit uh, staan. En uh, die komen geregeld in de uitzending. Hartstikke goed. Ja. Dus lekker bezig. We gaan veel, uh, veel proberen op locatie te staan met, uh, met de omroep. Dus Ik denk dat daar behoefte zien. aan is ook. Hè, dat mensen laten dat zien. En ja. wat ook heel belangrijk is, is uh, zeg maar, uh, contact met andere instellingen in Salford. Ze hebben al een samenwerking aangegaan met uh, Pluspunt, ook Salford, AMI. En uh, dat willen we gaan uitbouwen in de toekomst. Ja. En, en sponsors, uh, nieuwe sponsors uh, uitbreiden? Dat is natuurlijk altijd, dat is altijd natuurlijk een blijft, dus dat, Maar daar moeten we het gewoon met elkaar over hebben. Van waar gaan we ons op richten? Wat gaan we het komend jaar doen? En sponsors en adverteren zijn natuurlijk altijd welkom. Hetzelfde ja. Ja. als vrijwilligers natuurlijk. Die kan je ook, heb je er zeg maar nooit genoeg van. Zullen we maar zeggen. Dus als er ook jonge lui zijn die het gewoon ook leuk vinden om uh, met techniek om te gaan. Om het vak te leren. Uh, ik zou ook zeggen meld je aan. Ja, ik heb ja, want dat hebben wij ook behoefte Een grote Thomas ja. gemist vandaag. Ja, die, is, die, is met, die is bezig. Die is bezig. Ja. bezig op het straatfeest in uh, Oh ja, natuurlijk. God, ja, dat ja, is ook ja, zo. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, ja. dingen zoals uh, wat, wat vorig jaar voor het eerst is uh, gebeurd. Uh, de aanwezigheid van jullie bij het uh, nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld. Hè, dus ja, live dat, uh, verschillen Dat gaan we zeker dingen, voortzetten. Ja, dat is volgens mij erg goed bevallen. Dat was een hele leuke... Heel veel positieve reacties. Heel veel positieve reacties. En zijn er wat dat betreft nog meer dingen waarvan je nu kan zeggen dat dat, dat, dat live verslagen gaat worden. Behalve dan nu de, de Grand Prix volgende week. Ja, het is week. nog te vroeg om dat te vertellen. We zijn wel met een paar hele, hele mooie dingen bezig. Maar... Daar mag je nog niks over zeggen. Nee, nee dat komen, we hou, houden we nog even geheim. <laughs> nou, dan moeten jullie nog een okay. keer terugkomen. Dat ja. is duidelijk. Gezellig. Ja. Nou, Belinda, wil je nog iets kwijt aan ons als nieuwe, bijna aangenomen ja, voorzitter? Nee, ik heb er voorzitter. gewoon zin in. En ik, ik zie er ook gewoon uit om binnenkort gewoon met alle medewerkers om de tafel te zitten. En even na de kennis te maken. En dan uh, op een mooi jaar zou ik zeggen. Ga je ook nog iets op de radio doen? Of als, uh, ga je nog een programma presenteren? Want ik bedoel dat ja. de, dan de, moet ik eerst uh, de hele opleiding doorlopen. Hè? Van eerst van technicus. En, uh, ja, van onderaan he. Van onderaan. Alles moet je doormaken. Door moet ik moest eerst nog, nee, dan moest ik nog door de balontage heen. Ja, ja. oké. Okay. Dus, uh, <laughs> nee, maar zou dat leuk Wat vinden? Zou kunnen, ik, bedoel, uh, ja. ik zeg nooit nooit. Nee, nou, kijk. Dat is weer de politica. Het is, ja. Daar zijn we weer blij mee om dat ja. te horen, ja. Uh, Belinda. Ja, dat dacht ik wel. Okay. <laughs> nou, wij zijn als bestuurder in ieder geval heel erg blij dat uh, Belinda ja heeft gezegd voor het voorzitterschap. En. Uh, ja, heel, we gaan veel veel maken. heel veel plezier. Heel veel plezier. Het is heel positief. Nou, ja. Hartstikke ja. goed. Nou, welkom. En, ja, en gefeliciteerd. Uh, elkaar, uh, ja, gefeliciteerd uh, en uh, we zien elkaar uh, gauw. En ik denk dat wij uh, een muziekje gaan horen, maar ik weet alleen niet meer welk ja, muziekje. Ja. Sander uh, weet het wel. Abba. Ja. Oh, een nummer van Abba. En dat is een leuk nummer. Ja, altijd goed. <laughs>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 Dit. Uh, ja, we hebben onze laatste gast uh, in de regen... In de, op de scooter hier naartoe gesneld. En dat is Hubert Habers van Sportservice Heemstede-Zandvoort. En jij gaat het hebben over het initiatief van de Sportservice. Dat in samenwerking met sportverenigingen en basisscholen. Uh, leerlingen van die basisscholen zoveel mogelijk met allerlei soorten sport in aanraking komen. Ja, is wat, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De jeugdsportpas. De jeugdsportpas, ja. Die jeugdspotpas. Die jeugdspotpas, ja. ja is maar 16 jaar. Dat is het Echt waar? Samen met de scholen en de verenigingen. Dus het is een succes? Ja, zeker weten. En, en, en uh, wat, wat, wat, wat gebeurt er dan als een jeugdsportpas... Uh... Het idee van de jeugdsportpas is dat ze kennis maken met heel veel verschillende sporten. Ja. Uh, dan hebben ze die bagage in hun rugzakje. En dan kunnen ja. ze aan de hand daarvan een leuke sportkeuze maken. Ja. Een sport die goed bij hen past. Ja. En zo hopen wij dat ze uh, ja, door de goede sporten kiezen zo lang mogelijk blijven sporten ja. bij de sportvereniging. Ja. En Het idee van de jeugdsportpas is dat ze voor een laag bedrag vaak uh, 5 euro, kennis maken uh, met een sport. En dat is dan in vier lessen. En af welke leeftijd op de basisschool is dat dan uh, dat was tot op heden vanaf groep 5 tot en met 8 maar ja. dit jaar is nieuw dat we ook groep 3 en 4 laten kennismaken dus kleine kleine ja, ja omdat wij merken dat in groep 5 kinderen toch vaak al een sportkeuze gemaakt hebben en dat juist die kinderen van groep 3 4 het heel leuk vinden om, uh, om kennis te maken met sporten en wat voor sporten uh, gaat het dan om die, die kleine die kleine kinderen van uh, groep 3 tot ja, 5. in principe gewoon dezelfde sporten, alleen ja? uh, niet alle sporten zijn misschien geschikt voor die leeftijd. Dus, ja. uh, er zijn onder andere dans en uh, schaatsen, badminton, judo, turnen, dat zijn sporten die zij ook gewoon uh, prima mee okay. kunnen doen. Ja. En dan geven jullie ze de gelegenheid om daaraan deel te nemen? Ja. En dat doen ze ook? Dat doen ze ook, ja. Uh, Eén sport wat meer dan de ander. Ja? Uh, wat is populairste sport? Nou, schaatsen, dat is, uh, doen we ongeveer om de twee jaar, omdat het geen uh, Zandvoortse sportvereniging is. Uh, het zijn in principe normaal Zandvoortse sporten. Maar ja. Ja, we maken wel eens een uitzondering als we gaan skiën of schaatsen uh, buiten de deur, zeg maar. Dat is naar Haarlem. Ja. En daar doen we gewoon soms honderd kinderen aan mee. Nou, dat is best veel. Ja. Ja, dat, dat is uh, leuk. Pittig, ja. Ja. Dat ja. is heel veel. Ja, en paardrijden is altijd populair. De, meisjes, hè? de meisjes, ja. Meisjes, ja. <laughs> En voetbal? Voetbal zijn je ook of niet? Voetbal, ja. ja. Heel veel kinderen die kennen de voetbal natuurlijk, ja, natuurlijk al. Dus ja. we bieden het wel aan uh, ja. met enige regelmaat. Ja. Ja. Maar het is juist ook leuk om de onbekendere sporten aan te bieden. Zo ja. hadden we synchroonswem ja. dit jaar. Oké. Okay. En nou, Voor de eerste het eerst dit jaar gaan we ook zeilen. Dat is dan uh, de eerste keer in de 16 jaar denk ik dat we dat gaan doen. En waar, waar gebeurt dat, Lank? dat zeilen? Ja, het zeilen is in Heemstede. Uh, ja, wat ik al zei, we proberen het zoveel mogelijk in Zandvoort. Maar nog niet alle verenigingen zijn nog ingericht op uh, Want er is de een vereniging ja, klopt. hier natuurlijk. Ja, maar, uh, ja En die ja. beginnen laagdrempelig wel met jeugdactiviteiten, maar nog niet uh, uh, met uh, ja, sporten instuiven. Zeg maar. okay. Wat misschien ook leuk is om te vertellen is dat, uh, dat we niet alleen voor kinderen dit gaan aanbieden, maar ook voor uh, volwassenen. We noemen het de oudersportpas. Uh, het is alleen niet alleen voor ouders, maar iedereen uit Zandvoort uh, van 18PLUS die het leuk vindt om mee te doen, uh, die kan eraan deelnemen. En dat zijn vooral uh, dezelfde sporten als de jeugd, maar ook een aantal uitzonderingen. We gaan onder andere hockeyen, uh, dansen, schaatsen, het uh, Golf, of, samen met de kinderen. Dat is ook uh, een nieuwe activiteit. Samen met de Bodaan organiseren. Oh, dit is dan. heel erg leuk daar ja. bij de Bodaan. Heb ja, ik gezien, ja. Het is een, ja. Uh, baan baan. Speciaal door vrijwilligers Prachtige helemaal baan. is ja. opgeknapt. Ja, klopt. En inmiddels door sponsors ook gewoon uh, ja, helemaal uh, is aangekleed. Ja, en dansen, gaat dat met Rob Dolderman? Of uh, uh, hier in Zandvoort is bij, uh, niet? Of is het in Haarlem? De uh, voormalige uh, voormalig Studio 1 en 8. Heeft uh, inmiddels een andere naam. Hier in Zandvoort? Hier in Zandvoort. Dat is uh, dat bij, uh, zou jij, zou jij het bij Pluspunt. Oh, bij oh, Pluspunt, oké, oké, okay. okay, okay, okay, okay. ja, ja. En uh, dat uh, is een dansmix, zeg maar, dat is elke vier weken een andere sport. En deze vier weken gaat het om jazzdance. Jullie werken ook samen met Pluspunt wel, met, uh, met de jeugd, uh, jeugdwerker uh, Floortje, zeg maar. Uh, ja, we hebben wel contact, uh, ja. we ja. werken er nog niet heel veel mee samen. Oké. Okay. Want die doet ook heel veel voor jongeren ook. Hè? Ja, onder klopt. andere ook disco ja. en zo. Ook, ja, en bij Pluspunt is ook heel veel aan sporten doen. Ook ja, voor klopt. ouderen, ja. aan dansactiviteiten. Ja, ja onder klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En we gaan natuurlijk een strand op. Dat doen we elke uh, maand juni. We hebben al een paar jaar nu dat we gaan golfsurfen. En dat is ook een van de populairste activiteiten. Met uh, gewoon tientallen kinderen die daar dan uh, aan deelnemen. En we hebben daar ook altijd veel ouders aan het kijken zijn die aangeven. Dat willen we ook graag. Uh, gaan oh, dat we dat hebben ook hebben voor gezien. ouders doen. inderdaad van de zomer. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Heel veel kinderen... Die op zee met een klein surfplankje, ja, hè? Ja. dat ze dan met ze alle dan. Het wordt steeds populairder. Ja. En ook heel ja. veel kinderen ja, die ja. gaan bij First Wave, waar we dat dan aanbieden, ja. gaan ze de zomerkampen doen. En... Hey, en blijven er nou veel kinderen in zo'n sportvereniging hangen? de of, of, of ja, cijfers valt... heb ik niet, maar we spreken natuurlijk heel veel kinderen en zij geven dat wel aan. Nou. Dat ze uiteindelijk, als ze in een jaar met vier sporten kennis maken, dat ze gewoon wel echt een keuze maken. En voor langere tijd bij een van die sporten gewoon lid blijven. Ja, want jullie, jullie bieden dat natuurlijk nu aan goedkoper, hè, die, die, die sportpas. Ja. Maar als je dus bij een vereniging uh, komt, moet je natuurlijk wel contributie betalen. Ja. Dat is natuurlijk ook misschien wel... Dit is een struikelblok? Om, ja, nou, om wat wij in ieder geval willen voorkomen is dat kinderen uh, uh, lid worden van een sport en het dan niet leuk vinden. Maar wel het jaar af moeten maken, omdat okay. ze natuurlijk die contributie betalen. Okay, ja, dus, ja, ja, doordat ja. ze nu voor heel weinig geld kennis kunnen maken, dan weten we bijna zeker dat ze gewoon een sport kiezen waar ze zich uh, gewoon prettig bij voelen. Ja, ja, ja. Ja, want het nou, is voor heel veel eerder. ouders inderdaad wel ja. uh, he, een ja. uh, issue. Dat als kinderen op een sport gaan, dan moeten natuurlijk allerlei dingen aangeschaft ja, worden. zeker. Ze ja, dus hebben kleding kistuur. nodig, ja, uh, ja. schoenen scho scho ja, ja. ja. en shirtjes. Ja. Ja. En als dat dan uh, halverwege toch niet zo leuk blijkt te zijn, dan is dat wel heel erg jammer natuurlijk. Ja. En te kostbaar om, om dan te stoppen. Ja. Dus het is wel een heel goed initiatief om Absoluut. te laten proeven. Ja, het proeven. is heel leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja. En gemiddeld kunnen ze, zeg maar, ho hoe lang uh, kunnen ze dan proeven? He? Het is vaak vier lessen. Uh, soms heb je, al, uit, of, uh, zeg je dit, al, af, uitzonderingen op de regel, zeg maar. Paardrijden is bijvoorbeeld twee lessen. Oké. Okay. Uh, het zijn soms dure sporten waar veel begeleiding bij nodig is. En uh, ja, dan kunnen wij... Uh, wij uh, geven de vereniging ook een vergoeding. Maar dat volstaat dan niet met 5 euro als je uh, nee, heel veel nee, materialen moet huren weinig, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan doen we bijvoorbeeld of het bedrag iets omhoog of uh, het aantal lessen wat omlaag. Maar het blijft dus mogelijk om, om gratis... Uh... Dat te proeven, die sport. Nou, ja, voor vijf euro. Voor vijf euro. Ja, goed. Het is natuurlijk een eigenlijke symbolische. Als je de, les uitreken, ja, een is dat weinig gratis. Ja, dat is, ja, ja, ja. is een heel ja. laag bedrag. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat de gemeente Zandvoort het stimuleert. Het is een van de sportstimuleringsprojecten van de gemeente. Dus met die vergoeding kunnen we dit ook zo aanbieden. Want we willen ze ook, dat de jeugd meer sport doet. Ja, nou ja, eigenlijk willen we dat iedereen meer gaat sporten. Ook ouderen. Ja, want ik werk zelf dan voor Sportservice Heemse Zandvoort. Wij voeren het sportbeleid van de gemeente uit. Is dat een combinatie? Van Zandvoort en, He en Heemstede? Ja, we voeren het in beide gemeentes uit. En niet in beide gemeentes dezelfde projecten. Okay. Maar in Zandvoort voeren we veel projecten uit. Van uh, projecten van 0 tot 4 jaar tot projecten van, voor 65 plus of dus, uh, zo. Okay. Dus, en alles wat dat uh, is. Wat, wat is jouw achtergrond dat je, dat je zo met sport uh, bezig bent? Ik heb sportmanagement en marketing gestudeerd. Ah, vandaar. Ik werk nu 8 jaar bij Sportservice Noord-Holland. En daar is Heemstede Zandvoort uh, een van de regenkantoren van. Ja, het is wel grappig dat je dan he, met sport bezig bent zonder dat echt fysiek... in nou, goed, ja, je zal ongetwijfeld ja. ook sporten. Dat twijfelijk... ik sport wel. Ja. Ja. FC Lisse. Ja. Ja. Mijn zaterdag is uh, volledig voor de voetbal. Ja. Dus ik moet straks ook gelijk door. Je moet door, ah, ja. oké. Okay. Nee, ik sport zelf inderdaad niet, of ik ben niet ja. actief met sport bezig bij Sportseurs. Het, uh, het is veel achter het bureau en het organiseren ja. Ja. en het contacten ja. leggen en het netwerken met uh, verenigingen. Ik sta weinig zelf voor de groep, helaas. Dat is ook wel heel leuk om uh, ja, dat zou best af en toe zijn, bij zijn nee? activiteiten. Gaan kijken ook. Ja, ja. Dus. ja want het ja, is natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Maar ik denk dat het voor de ouders ook heel nuttig is. Om te kijken hoe, hoe het gaat bij zo'n club. Uh, wat de sfeer is bij ja, een club. Zeker. Ja, dat, ja. dat zijn natuurlijk de dingen die... Uh, vaak wordt je ook als vrijwilliger gevraagd. Hè, bij een club ja. uh, moet je achter de bar staan. Ja. Dus dan is het wel Allerlei belangrijk uh, om te weten. Ja, ja, ja. Het is ook voor de ouders wat dat betreft. Uh, echt een kennis maken met de vereniging. En kijken hoe kinderen ja. op worden gevangen. En ja, ja, ja, uh, ja. hoe men met elkaar omgaat. Ja, ja, ja. leuk. Ja. ja, nou, dat... Uh, nou, Mag misschien... jij nog iets te vragen Dat ja. heb jij zelf Ik nog heb zelf. Uh, al... Ja, misschien is vertel. het leuk om even te vertellen wanneer we van start gaan. Dat is uh, okay, ja, in september. <laughs> dus tot uh, 10 september kunnen de kinderen opgeven. Dat kunnen ze doen door een uh, strookje in te leveren bij de factoren en de lichamelijke opvoeding op hun school. Uh, ze krijgen de brieven met het volledige rooster maandag van de scholen mee naar huis. Dat is natuurlijk een beetje ouderwets met een strookje. Dus we hebben natuurlijk ook een digitaal inschrijfsysteem. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Want dat scheelt ons heel veel intypwerk. Dus dat kunnen ze doen via www.sportserviceheemsterdezandvoort.nl Het rooster staat daar ook al op, dus ze kunnen al inschrijven. En dan weten ze ook precies waar ze eventueel naartoe kunnen. Ja, want uh, de jeugdsportpas wordt aangeboden in vier blokken. En in elk blok hebben we een aantal kennismakingen. Het eerste blok is dus in september en dan bieden wij een speurtocht aan. Een jeugdsportpas speurtocht, dat is uh, langs de sportveldjes in Zandvoort. Gewoon de openbare pleintjes en daar bieden we dan sport aan die ze gewoon op straat kunnen doen. Zodat okay. we gewoon laten zien wat er in de openbare ruimte al, uh, wat er is in Zandvoort. Dat gaat van een kabel ...tot een basketbalveldje. Nou, we gaan ook naar de verenigingen. Ja. We gaan uh, zeilen, we gaan dansen en we gaan basketballen. Nou, en dan uh, in blok 2, dat is in december, gaan we schaatsen, badmentonnen, judo en turnen. Nou, dan krijgen we de jaarlijkse Zandvoort circuitrun. En dan gaan we met ouders en kinderen weer uh, met een hele grote groep uh, trainen... ...onder leiding van DCRE Rijmering. En dan in april volgend jaar hebben we hockey, mid golf en mountainbiken. Echt uh, langs het circuit van Zandvoort kunnen we mountainbiken. En het laatste blok wat ik al vertelde, in juni de zomersporten gaan we golfsurfen. En voor de ouders uh, ook. Ze kunnen suppen en golfsurfen en paardrijden. Nou, dat is een heel programma Dat is een heel, heel programma. Ontzettend ja. leuk. Echt heel Echt veel keuze het jaar. Heel erg leuk. Ja. Ja. leuk. Oké, okay. ah, Dank je wel ja. voor je komst Dank en voor de bedankt. uitleg. Ja. Uh, nou, ieder, ja. Nog één keer die website even ja. noemen. Want ja, het op... is een uh, moeilijke website. Sportservice heemstedenzandvoort.nl En als ze het okay. niet weten, kunnen ze aan hun uh, leraren van, uh, ja. van, van de school, de school. Kunnen ze dat ook vragen. Want die zijn allemaal op de, dus de hoogte. Ze allemaal op de hoogte. Die stimuleren oh, het. En als ze met een beetje geluk gaan, ze in de lessen ook nog aandacht besteden aan de sporten die dat blok worden aangeboden. Nou, helemaal super. Nou, heel veel dank. Dankjewel voor je komst. En succes. En, en hoop dat je droog overkomt weer. Het is nou beter uit inmiddels. <laughs> ja, <laughs> we gaan, ja, afsluiten. Wij, ja, wij gaan afsluiten. We gaan uh, Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. Uh, we bedanken onze gastvrouw Henny van der Leden voor de koffie, de thee en het water. En we bedanken Sander Daudij voor de techniek. Dankjewel Sander. We bedanken de redactie. Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En. De presentatie. Last but not least, Irene de Jager. En Gerry Rutte, dankjewel ja. voor de presentatie. Dank. En we hebben ben... een, een, een heerlijk muziekje om mee te stoppen. Ja. <laughs> het is Stil in Amsterdam van Ramse Shaffi. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Ja. En een beetje minder regen als wat er nu al geval is. Maar ja, ik kan. Je geluk. weet het nooit. Je weet het niet. Ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt. Fijn weekend. Dag. Dag. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn aan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen.